7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal... staan we nog even stil bij het overlijden van marathonschaatser Sjoerd Huisman. En er is veel politie nieuws. Namelijk een pleidooi voor strenge straffen en de rellen in Veen. Hoort u ook al meer over in het NOS-journaal. Mirjam Jan van der Putten.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 Bewoners van een stadje in de buurt hoorden twee luide explosies. Een deel van het stadje wordt geëvacueerd. Andere omwonenden moeten binnenblijven. Deze nieuwslezer van een lokaal tv-station vertelt dat de trein 106 wagons stelde. Local reports say the train was 106 cars long. Many of those cars have caught fire in a series of explosions. A thick black cloud of smoke is visible from nearly 20 miles away. Officials say right now the wind is blowing. En boven de trein hangen grote zwarte rookwolken... die op 25 kilometer afstand te zien zijn. Waardoor de trein ontspoorde in North dakota is niet bekend. Er zijn ook berichten dat die trein in botsing is gekomen... met een andere trein.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Er komt een eind aan een slepend conflict over de veerdienst met Tess Schelling. Uitspraak in een kort geding, de rechter doet hem zo dadelijk. Maar van het veer eerst naar Veen. Want 65 jongeren in de Noord-Brabantse gemeente Veen zijn gearresteerd... toen ze de politie met flessen en vuurwerk bekogelden. Agenten kwamen af voor een melding van een autobrand... Willem van Hoijdong van de politie West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat troffen de agenten toen aan bij die autobrand? Ja, ze zagen daar een grote groep uh, omstanders. Uh, die keerden zich uh, direct uh, tegen de agenten. En want de agenten waren daar te voet naartoe gekomen... om uh, de brandwilliger daar te ondersteunen... om daar een veilige werkomgeving voor uh, te creëren. Maar dat uh, publiek, uh, man of zestig, die keerde zich direct tegen de agenten. Er werd uh, met lege flessen naar de dienders gegooid. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken...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 Nee hoor, er zijn er geen, geen te duperen, geen benadeelden die aangifte doen of wat dan ook. Het zijn uh, autovakken, maar goed, dat liepen we de laatste jaren daar toch wel uit de hand. Het uh, werd gewoon op de openbare weg in brand gestoken, ook soms gevaarlijk voor de omgeving. Ja. Nou, wij kunnen dat gewoon uh, niet tolereren, dus wij houden daar al uh, extra toezicht. Maar uh, ja, uh, ja, men heeft dit echt uh, uitgelokt uh, vannacht. Ja, maar de politie is dus, als ik het goed begrijp, strenger gaan optreden bij, bij dit soort incidenten.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 We gaan naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar neemt het geweld schrikbarend toe, meldt Artsen zonder Grenzen. Christelijke en islamitische milities bevechten elkaar op een steeds gewelddadiger manier. Dagelijks worden de mensen met kapmessen mishandeld en zelfs gelinched. Alleen al in de hoofdstad Bangui zijn deze maand duizend doden gevallen. 800.000 zijn er inmiddels op de vlucht geslagen. 800.000 inwoners. Ik ga erover praten met Kalien Kleijer van Artsen zonder Grenzen. Is onlangs teruggekomen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Mevrouw Kleijer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U was daar vier weken onder meer in die hoofdstad Bangui. Wat heeft u daar gezien van dat geweld? Wat heeft u meegemaakt? Je voelt het als je in de stad, Bangui, de hoofdstad bent, dan voel je het gewoon om je heen zinderen. De situatie daar is een soort uh, hoge druk van. Uh, je, uh, je ziet groepen mensen achter, uh, achter andere mensen aanrennen met uh, kapmessen. Um, en, en wat voor ons natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat ook de situatie in de ziekenhuizen uh, niet oké okay is. Uh, wat we daar gezien hebben, is dat regelmatig onze mensen terug moeten trekken omdat de gewapende het ziekenhuis binnenkomen die onze patiënten bedreigen. Ja. Nou meestal kunnen we die uh, kunnen kunnen we met ze praten en kunnen we ze overreden om uh, om het ziekenhuis te verlaten. Maar dat is vaak wel een kantje boord. Hè. Recentelijk hadden we iemand met gelaten in het ziekenhuis staan. Dus uh, wij maken ons grote zorgen over uh, de situatie in Bangui. Bent u daarom teruggekomen? Uh, nee, ik was daar op werkbezoek. En uh, onze teams die zitten daar nog steeds. Uh, uh, en zijn nog hard aan het werk in, uh, in vele plekken in Centraal-Afrika. We hebben totaal meer dan 100 internationale medewerkers thuis zitten. En uh, ik ging daar puur heen om, uh, om het team te ondersteunen. En uh, om een beter begrip te krijgen van de situatie. Ja, maar als ik u zo hoor, dan duurt dat niet lang meer. Of als Artsen zonder Grenzen houdt dat daarmee op? Uh, nee, want tegelijkertijd vinden wij wel dat je er heel goed kan werken. Sterker nog, wij vragen de internationale community. Hè, maar ook andere organisaties, de Verenigde Naties. ...om juist harder te gaan werken en meer mensen erheen te sturen. Omdat het voor internationale mensen, hè, voor buitenlanders... ...wij zijn niet onderdeel van dat conflict en het nee. wordt het nog steeds redelijk gerespecteerd. Hè. Die mensen die onze ziekenhuizen binnenkomen, die komen daar ook niet om ons aan te vallen... ...maar omdat ze patiënten willen aanvallen, wat voor ons niet acceptabel is. Hè. Nee. Net als Nederland moet medisch personeel gerespecteerd worden. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat u graag ziet dat die ziekenhuizen bewaakt worden. Um, nou ja, in ieder geval, bewaakt dan wel gerespecteerd, maar de, het, het is niet houdbaar op deze manier. Nee. Wat zou je kunnen doen om uh, ja, die verschillende bevolkingsgroepen uit elkaar te kunnen houden? Nou, het is heel moeilijk, hè, want uh, er zijn nu een paar duizend uh, vredesgroepen, maar ja, om een heel land onder controle te houden waar de haat op dit moment heel hoog is, waar mensen heel erg bang zijn, maar ook heel erg boos... Dat, dat is geen makkelijke klus, daar heb je heel veel politie en uh, voor nodig denk ik. Is het ook in andere delen van het land zo? Ja, Bang is natuurlijk de hoofdstad met uh, 1 miljoen mensen, maar wij werken ook buiten de hoofdstad, in, bijvoorbeeld in Bosankoa. En, en daar zien wij dat er 40.000 mensen in twee kampen zitten, een moslimkamp en een christelijk kamp. En die mensen die hangen soms 500 meter van hun eigen huis, maar zijn te bang om, uh, om in hun eigen huis zelfs overdag uh, te zitten. Hmm. En er zitten daar nu 40.000 mensen bovenop elkaar in een, uh, in een soort voetbalkamp. Uh, dat is een katholieke kerktrein. Uh, uh, uh, maar je moet je voorstellen dat die voetbalvelden klein is. En dat daar 40.000 mensen zitten. Dus dat, uh, die, die situatie zien wij ook in de rest van het land. En ook daar is het, gaat het geweld door. Ja, en is er wel hulp voor ze? Uh, nou, wij doen wat we, wat we kunnen in, uh, in een aantal plekken. Grenzen heeft inmiddels zeven ziekenhuizen. Uh, ze werken in 40 hulposten. Dat zijn een soort uh, huisartspraktijken. Maar er, er moet veel meer gebeuren. Er zit bijvoorbeeld, er, wij, wij schatten in dat er ongeveer 600.000 mensen op dit moment gevlucht zijn. Waarvan 400.000 in, uh, in de bossen van uh, het Oerwoud, als je het zo wil noemen, van Centraal afrika leven. En die mensen waar, die wij daarvan ontmoeten, uh, we hebben daar mobiele klinieken voor... Maar die leven onder ongelofelijke erbarmelijke omstandigheden. Ze hebben echt ragen aan hun lichaam. Veel kinderen zijn ziek. We zien ongelooflijk veel malaria. Waar ook heel veel kindjes aan doodgaan. Ja. En we zien, we zien veel tekenen van ondervoeding. En de, in de invloed van de Franse militairen bijvoorbeeld die er zijn, 1600. Er zitten trouwens ook nog 4000 Afrikaanse VN-militairen. Brengt dat enige verbetering? Nou, ze zijn, hè, die zijn sinds uh, midden december zijn die aangekomen. En het helpt denk ik wel wat, maar ja, het is moeilijk voor artsen van de grens om daar een grote mening over te hebben, omdat wij daar natuurlijk geen specialist in zijn. Maar het is natuurlijk, ja, minimaal om met een paar duizend uh, politieagenten te proberen om een, um, om een bevolking die, die boos is, hè, en die, die bang is, om, en die vraaggevoelens heeft inmiddels, omdat er zoveel geweld is geweest, ja. om, om, die, om die onder controle te houden. Want ja, ze hebben mensen ontwapend, maar... Om, om, een, om, een, om een andere persoon aan te vallen... Heb je, kan je, heb, je, heb je een mes of een lepel of wat dan ook, of een steen... en het functioneert natuurlijk ook. Kalien ja. Kleijer van Artsen zonder grenzen. Hartelijk dank voor uw verhaal over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart over zeven. In Heerenveen beleefde het Olympisch kwalificatietoernooi... een dramatisch einde. Na afloop van de 1500 meter voor de mannen... werd bekendgemaakt dat marathonschaatser Sjoerd Huisman... aan een hartstilstand was overleden. Het slotonderdeel, de massastart voor vrouwen... waaraan zijn zus Mariska ook zou meedoen, werd daarom afgelast. Fantastisch toernooi met elkaar. Maar er gebeuren ook hele trieste dingen. Er is vandaag een familielid... van een van de deelnemers aan de massastart overleden. Daarom hebben we besloten...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 een ronde door de deelnemers aan de massa start voor Sjoerd Huisman... die is op 27-jarige leeftijd dus overleden. Marathonschaatsen en skater gold als een van de beste sprinters... in het Marathon en grossierde in ereplaatsen. Zijn grootste triomf was het Nederlands kampioenschap op Natuurijs in 2009. En daar komt Sjoerd Huisman. Daar komt Huisman met stroeting gaan. Huisman met stroeting gaan. En wordt het... Oh, ik elkaar aan en dan wordt het Huisman, denk ik, die Nederlands kampioen. Want Ja, Huisman is Nederlands kampioen. Sjoerd Huisman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 Studio Sportverslaggever Herbert Dijkstra volgt het marathonschaatsen. en vertelt wat de dood van Huisman voor de sport betekent. Alles natuurlijk. De schaatswereld is een hele kleine wereld. Er is niet één schaatser in of die Sjoerd Huisman niet persoonlijk kent of gesproken heeft. Dus het is zo bizar dat het zeker aan het eind van zo'n dag dat zoiets dan bekend wordt. Wat voor sporter heeft het schaatsen hiermee verloren? Nou, in ieder geval iemand die na een hele lange periode zonder natuurreis, dat er ineens weer een natuurreiskampioenschap kwam. En hij was de eerste na zoveel jaar, ik geloof na Veen, die weer de titel pakte. Dat was meteen de grootste wedstrijd op natuurreis sinds jaren. En daarmee was de naam van Stuart Huisman ook uh, gevestigd. En die naam is ook wel gebleven, want hij heeft heel veel wedstrijden gewonnen op, op kunstijs. Dus, uh... Maar zo, zo jong, had hij een geschiedenis uh, van problemen? of is, Komt het enorm als een uh, onverwachte klap? Ja, het is, het is een onverwachte klap, omdat hij ook uh, goed reed weer op het ijs. Er was wel bekend dat er iets met hem aan de hand was, men wist het niet. Althans, ik weet het niet. Hij heeft een keer een ongeluk gehad in een auto met zijn zusje Mariska, die hier ook zou moeten rijden. Uh, uh, heeft hij gehad en het was een soort van een blackout. Er zijn toen wat onderzoeken geweest, wat daaruit gekomen is weet ik niet, maar er is wel over gesproken binnen de schaatswereld toen. Ja. Over Sjoerd Huisman en ook de kwalificatie voor Sochi... praat ik na half acht met schaatsverslaggever Sebastian Timmerman. Wie naar Terschelling wil, die kan kiezen tussen twee veerboten. Van de rederij Doeksen of van de eigen veerdienst Terschelling. Maar die laatste moet er per 1 februari mee stoppen... van staatssecretaris Manvel van Infrastructuur en Milieu. En daarom heeft de eigen veerdienst een kort geding aangespannen. Om tien uur doet de rechter uitspraak. Erwin Rob is de algemene directeur van de eigen veerdienst Terschelling. Meneer Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het nog even uitleggen? Waarom moet u er nou per 1 februari mee ophouden? Uh, nou, dat is een uh, vurige wens uh, van de staatssecretaris. Uh, ze hebben in uh, de afgelopen maanden... Uh, naar horen uh, en zeggen inclusief onderzoek gedaan en daaruit uh, zou het blijken dat onze uh, collega de dus in nog van is gekomen door uh, onze kleinschalige concurrentie en dus hebben ze naar uh, allerlei oplossingen gezocht en uh, uiteindelijk hebben ze dat dan mooi verpakt in de minst slechte oplossing en dat zou dan uh, moeten inhouden dat wij uh, op 1 februari aanstaande uh, zouden moeten staken. Nou, de, ik hoor het al, daar bent u duidelijk niet mee eens. Nee, absoluut niet. Absoluut niet hè. De manier waarop dat, uh, waarop dat gegaan is, uh, daar hebben wij uh, ja, absoluut onze vraagtekens bij gezet. En daarom ook een kort geding uh, tegen dit besluit aangespannen. Ja, te vallen. Doet u, doek de concurrent zoveel pijn? Uh, dat is wat men concludeert. Ja, zonder met ons ja. te overleggen, zonder met ons constructief in gesprek te gaan, uh, noem het allemaal maar op, hebben ze geconcludeerd dat, uh, ja, dat de concurrentie in anderhalf jaar tijd dan uh, zo heftig is geweest dat ze bijna op omvallen staan. Maar volgens u is dat niet zo? Nee, als je 100 jaar lang kunstje doet tussen de eilanden. dan mag ik toch aannemen dat je weet hoe dat, hoe dat uitgevoerd moet worden. Ja, maar aan de andere kant, ik, ik weet niet hoeveel klanten, hoeveel passagiers u afsnoept. Weet u dat? Nou, afsnoepen doen we niet. Er gaan alleen meer mensen naar de eilanden. Dat is ook statistisch bewezen. Ja. He, toerisme op Vreeland is met 30% gestegen. En op de Schelling met dik 5%. Dus wij snoepen niet af. En gaan juist door keuze meer mensen naar de eilanden toe. En dat is toch. Uh, waar het om gaat. Ja, hoe zit het met de marktwerking en eh, wat voor manier wijkt u af van Doekse? Wat doet u uh, anders? Nou, nee, wij wijken absoluut niet daar sterker nog. Wij moeten in het contract wat de overheid met eh, Rederij Doekse en de eilandgemeenten heeft gesloten, moeten wij verplicht gebruik maken van de medegebruikregeling. Dus wij zijn aan allerlei eh, wetjes en allerlei regeltjes en allerlei verplichtingen eh, opgehangen. En uh, in, in, in die constructie kunnen wij maar maximaal uh, tot 20% van de markt uh, bezetten. Er hmm. dus staat wel tegenover dat u minder afvaarten heeft... ook gebruik moet maken van de aanlegplaatsen van Doeksen, klopt dat? Uh, nee, die zijn uh, zeker niet van Doeksen. Dat zijn de Rijksaanleginrichtingen, ah. dus die zijn van de overheid. Ja. Uh, en wij, wij kunnen gewoon niet meer varen... omdat 80% door collega Doeksen uh, is bezet. Wij zouden juist graag meer willen varen. Alleen dat overleg wil men niet met ons voeren. Uh, wat vraagt u nu aan de rechter? Wat, wat heeft u gevraagd in dit kort geding? Uh, in het kort geding hebben wij gevraagd om in ieder geval het uh, eenzijdig opzeggen van de huurcontracten per 1 februari, om dat, uh, he, om dat te verbieden. Zodat u, u door kunt. Ja, zodat we in ieder geval na 1 februari door kunnen varen. En wij hebben aangegeven van, uh, ga nou eens een keer constructief met ons aan tafel zitten. En hou nou eens op met een rapportje hier en een rapportje daar. En weer een of andere vragen procesbegeleider. Nee, neem onszelf nou eens aan tafel en overleg constructief. Zodat uh, de rechtvaardigheid zeker van het recht, uh, nou, zegen zal vieren. Ja, het sleept al jaren. Is het klaar naar de uitspraak van de rechter straks? Uh, nou, klaar is het, uh, is het niet. We hebben natuurlijk nog de hele belangrijke, cruciale procedure in Europa. Overigens uh, uh, staan we daar gewoon met tien op voor. Dus ik denk ook dat dat de, groot, de grote angst is. Dus uh, nee, de winst zou sowieso al zijn als we na 1 februari gewoon door kunnen varen. En uh, dan zijn wij uh, zeker bereid om, uh, om, om terug aan de onderhandelingstafel uh, te gaan zitten... en nou eens een keer... Uh, zonder uh, allerlei rechtelijke tussenkomsten de zaak op te lossen. Erwin Rob, algemeen directeur van de eigen veerdienst Schelling. Uh, ik heb zo'n idee dat we nog van u horen. Zeker weten. Goedemorgen. Tot ziens. V.B. Hawkins hoort u right beside you. Ook in 2013 ging de burgeroorlog in Syrië door. In 2,5 jaar zijn inmiddels ruim 120.000 doden gevallen... en zijn in totaal 6 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen. Onze verslaggever Lex Runderkamp is in Turkije... vlakbij de Syrische grens. Ik heb nu contact met hem. Lex, die vluchtelingen blijven ook nu nog komen? Ja, je ziet bij die grensposten hier in de buurt van de Turkse Rehanli vluchtelingen naar buiten komen. Maar je moet, er zijn ook een heleboel Syriërs die naar binnen gaan. Dat zijn toch mensen die het voor gezien houden in, de, in Turkije. Hun leven als vluchteling is gewoon te duur... voor zover ze niet in kamp kunnen leven. Ik heb er gisteren heel veel kunnen spreken... en uit allerlei delen, uit allerlei delen van de samenleving. En de belangrijkste verandering die ik in al die gesprekken voel... is dat... En dat is echt voor mij voor het eerst dat ik dat hoor. Dat alle hoop blijkt verdwenen dat uh, de rebellen succesvol zullen zijn in hun strijd tegen Assad. En tot nu toe had je nog in alle ellende en alle oorlog en alle bloed en, en vernietiging in, in, in, de, in het land. Uh, was tot deze zomer uiteindelijk hadden ze allemaal het gevoel, uiteindelijk gaan we winnen. Hmm. En dat gevoel, dat vond ik wel opvallend, is nu weg. Dus het geloof in de eigen rebellen is gewoon echt minder dan ooit. Ja, waar hebben ze dat geloof verloren en waarom? Uh, nou, belangrijk is gewoon dat ze zien... dat op, op het wereldtoneel uh, de rebellen tegen Assad het niet aan het winnen zijn. Uh, uh, ze worden steeds meer getypeerd als als terroristen, niet alleen door Assad, die dat altijd al deed... maar de invloed van de, van de, van de islamitische extremisten in Noord-Syrië... bewegingen die gelieerd zijn aan Al-Qaeda, neemt echt enorm toe. Uh, Syriërs durven nauwelijks nog te reizen in hun eigen land. Dat is voor mij ook nieuw. Tot nu toe rezen ze altijd overal naartoe. Maar er zijn zoveel plekken nu waar uh, roadblocks hè, van, van die, van die, uh, van die uh, doorgangspoorten zijn gezet... door uh, radicale islamisten, uh, dat ze daar absoluut niet doorheen durven... omdat er veel mensen worden gegijzeld, worden geëxecuteerd. Uh, dus ik zou zelf bijvoorbeeld vandaag naar binnen gaan... had contact met een rebellengroep, met wie, uh, bij wie ik dan de bescherming zou zoeken... om daar te kunnen rondreizen... Maar die belden me vannacht uh, op dat ze slaags waren geraakt met op verschillende plekken met, uh, met die radicale uh, Al-Qaeda-bewegingen. En ja, dus, ik bedoel, het is gewoon eigenlijk absoluut ondoenlijk om daar naar binnen te gaan. Ja, dus er wordt ook onderling gevochten. Ja, dan wordt er gewerkt aan het vernietigen van de chemische wapens. Dat is natuurlijk een beetje oppoetsen van het blazoen van, van Assad. Hoe kijkt, kijkt de bevolking, hoe kijkt het verzet daartegen aan? Ja, ze kijken me toch heel vreemd aan... tegen het feit dat Assad in het Westen enig gezag heeft gewonnen... met die samenwerking aan de vernietiging van chemische wapens. En ja, dat, dat, dat kijken ze met leden ogen aan. Want aan de andere kant gaan ja, de gevechten, de bombardementen... zijn heviger dan ooit. In Aleppo zijn de afgelopen week soort meer dan 500 mensen omgekomen... door bombardementen met die inmiddels wel vaak genoemde TNT-bommen. Ja, olievaten vol ja. met, met met explosieven die ze gewoon uit helikopters gooien. Uh, dus aan de ene kant hebben ze het gevoel van... we worden steeds zwaarder aangevallen door Assad. Maar natuurlijk ook door, door, door, door uh, de radicale islamisten. En in de, op de internationale politiek ja, spelen we geen rol. Omdat er zo ontzettend weinig een, eenheid is onder die opstandelingen. Goed, Lex, want ik kom vanuit Turkije. Lex, dankjewel. We horen van je de komende dagen. Dit is Radio 1. Nu is het half acht, tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten. De politie heeft vannacht in Veen, in Noord-Brabant... 65 jongeren gearresteerd. Ze staken auto-wrakken in brand, hinderden de brandweer... en bekogelden agenten met lege flessen en met vuurwerk. Een aantal agenten raakten gewond... De jongeren verschansen zich in een café waar ze één voor één uit werden gehaald. En de politie in Veen kreeg bij de rellen assistentie van korps uit de buurt en van een politiehelikopter. Rechters moeten geweld rond de jaarwisseling zwaarder bestraffen, vindt de hoogste politiechef Gerard Bouwman Hij zegt in de Telegraaf dat vooral geweld tegen hulpverleners zwaarder moet worden bestraft. Vorig jaar werd er rond de jaarwisseling 176 keer geweld tegen hulpverleners geregistreerd. In North dakota in de VS, is een trein met olie ontploft. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Een trein met ruwe olie ontspoorde, waarna de brand uitbrak. Bewoners van een stadje in de buurt hoorden twee luide explosies... en een deel van het stadje wordt geëvacueerd. Het president Van Rompuy van de Europese Raad... vindt dat de Eurolanden verder moeten integreren. Alleen dat is het antwoord op de groeiende kritiek ten aanzien van Europa. Van Rompuy zegt dat in Dagblad Trouw. Hij zegt dat de consequentie van een gemeenschappelijke munt is... dat er ook een gemeenschappelijk beleid komt. En dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin bij Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Michiel, het voor vanochtend vroeg behoorlijk. Gaat de winterdag een beetje bepalen? Nou, valt op zich. De wind is wel duidelijk aanwezig. Uh, fietsen richting het zuiden, dat uh, blijft een zware klus. Hm. Want de wind neemt alleen nog maar in kracht toe. En uh, een matige wind is toch voor sommige mensen al uh, behoorlijk lastig. In ieder geval voor mij. Uh, in de kustgebieden neemt hij nog wat verder toe naar windkracht 6. Uh, dus wat dat betreft uh, toch wel een stevige zuidenwind. Gaat het de dag bepalen? Nou, ik vind vooral dat de wolken de dag gaan bepalen. Er zijn nu al heel veel wolkenvelden. Alleen in Limburg zien we vanochtend geregeld de zon schijnen. En misschien dat uh, dat opklaringsgebied zich langs het oosten uitbreidt. Maar in de rest van het land. denk ik dat we vooral veel bewolking houden. Er valt vanochtend geen regen uit. Vanmiddag kan er in de westelijke provincies. wel wat motregen vallen. Dat zal nog niet zoveel zijn. Maar uh, ja, maakt het toch wat uh, sombere dag. Ja, grijs herfstig hè. Het is niet bepaald winter. Nee, het is absoluut geen winter. Temperaturen op dit moment 4 tot 6 graden. En die gaan uiteraard nog oplopen. Vanmiddag is het dan zo'n 6 tot 8 graden. En ook vanavond en om middernacht, het nieuwe jaar, beginnen we met hoge temperaturen. Want om middernacht is het de graad of 5 in het land. Dus de handschoenen kunnen we binnenlaten. De paraplu moeten we wel meenemen. Op veel plaatsen valt er denk ik regen of motregen. Maar niet overal. Ik heb goede hoop dat het Noordoosten en uiterste Oosten nog net droog weer hebben. Exact om middernacht. Maar dan gaat het in het eerste uur van 2020. 2014 wel regenen. En tegelijkertijd wordt het vanuit het zuidwesten dan droog. Dus misschien dat Vlissingen, wou ik zeggen... maar misschien wel heel Zeeland... het om middernacht ook alweer droog hebben. En dat droge weer breidt zich dan dus in de eerste uren van 2014... verder over het land uit. Goed, Michiel Severin kijken we straks iets verder het nieuwe jaar in. Tot over een uur. Verkeersinformatie is er niet. Alles rijdt door vanochtend.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 Over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Ja, gisteravond werd bekend dat schaatser Sjoerd Huisman is overleden op 27-jarige leeftijd. Bericht kwam na de laatste rit op het Olympisch kwalificatietoernooi in Herenveen. Sebastian Timmerman was daar ook, deed de afgelopen dagen verslag. Sebastian, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat moet een moeilijk moment zijn geweest. Vlak na de euforie, vooral bij Mark Tappert. Ja. Ja, dat, het was een, een hele rare uh, ontknoping op deze manier. Eigenlijk zijpelde het nieuws al tijdens de laatste ritten van de 1500 meter uh, een beetje door. En zag je overal plotseling schaatsers in tranen uitbarsten. Um, en inderdaad, na de 1500 meter... eerst de vreugde bij Mark Tuiter. die de 1500 meter had gewonnen. Eigenlijk zijn eerste grote, dus zijn eerste echte overwinning weer... sinds dat hij in Vancouver olympisch kampioen werd... op de 1500 meter. En die uh, zag ook plotseling... zijn vrouw, uh, Helen van Gozen... die in het verleden ook geschaatst heeft... ook op de marathons trouwens, langs de kant staan... ook helemaal overstuur en in tranen. Ja, en op dat moment voelde hij ook wel dat er iets... Uh, iets bizars aan de hand was. En zo, uh, um, ja, met het hele trieste nieuws van het overlijden van, van Stuart Huisman kreeg dus de slotdag een, een zwarte rand. Het NK-massa start, de korte marathon werd ook afgelast, maar de vrouwen die dat hadden moeten rijden, eh, reden nog wel één ronde als eerbetoon aan Stuart Huisman, met een aantal vaste dames van de marathonwereld onder wie Elma de Vries de vaste kern zeg maar eh, voorop. Het was trouwens mooi om te zien dat ook bijvoorbeeld Irene Wust meereed in dat rondje, eh, dat Linda de Vries meereed in dat rondje. Na het einde van die ereronde, onder applaus van het publiek, toen uh, reeds gleed een aantal dames op de knieën... met de armen omhoog, de gebalde vuist uh, over de streep. En dat was de manier waarop Sjoerd Huisman in 2009... zijn uh, Nederlandse titel vierde die hij toen behaalde... op de Oostvaardersplassen, uh, het Nederlandse kampioenschap... de Nederlandse titel op natuurreis. Ja, goed. Dat was dan uh, nog een moment voor uh, herdenking dan voor uh, Sjoerd Huisman. Het ging natuurlijk om de kwalificaties op het Olympisch kwalificatie toernooi. Ja, dat uit, dat we, we, we spraken hem al. Grote euforie bij hem. Hij was de grote verrassing van gisteravond. Nou, uh, uh, ik vond eigenlijk Karin Kleibeuken wel de, uh, nog een grotere verrassing bij de, bij de vrouwen. Maar Tuitert heeft uh, op de 1000 meter al laten, wees, uh, laten zien dat hij uh, het nog altijd niet verleerd was. Hij werd daarop al derde. Maar hij was zo afhankelijk hè, op de 1500 meter of hij überhaupt wel mocht. En dan zo'n 1500 meter rijden: 1,45-75. Uh, dik sneller dan de nummer 2, Koen Verwij. En wat ik zeg: zijn eerste overwinning feitelijk sinds die Olympische Spelen. Want ja, hij wel een keer een afstand op een NK en een keer een kwalificatiewedstrijd in een leeg T-Half, maar dat, uh, dat telt dan natuurlijk veel minder mee. Tuitert heeft uh, op het moment dat het moest laten zien dat hij dat, uh, dat, hij dat kunstje nog altijd beheert, beheerst. Beter bijvoorbeeld ook dan Kjeld Nuis, die gisteren goed reed tot 1100 meter. Maar ja, dat, uh, moest, dat was dus een ronde tekort. Kjeld Nuis is de grote verliezer. Gaat niet naar de Olympische Spelen. Uh, Tuitert dus definitief wel door zijn zegen. Koen Verwij gaat ook de 1500 meter rijden. En uh, Stefan Groothuis pakt zijn tweede ticket, had al een ticket op de 1000 meter... en dan komt de ticket bij op de vijftienhonderd meter. Ja, nou, dan naar Kleibuiker. Karin Kleibuiker, waarom was zij zo'n verrassing? Uh, omdat zij, uh, nadat ze in 2006 bij de Olympische Spelen uh, uh, niet er weer was geslaagd... om in Turijn een mooie prestatie uh, te behalen... Uh, met andere dingen in het leven bezig was genomen. Dus ze is, is ook moeder geworden. Daarna is ze een beetje teruggekeerd. Vooral eigenlijk in de marathonwereld. Ook die vijf kilometer erbij gepakt. Maar dat zij in 6, 57, 30 Irene Wust zou verslaan. Mm -hmm. had ik niet verwacht. En uh, dus gaat Karin Kleibeuker. Uh, uh, ja, 35 jaar oud. Nou, eerst die. oppas zoeken. Voor, <laughs> ja. uh, voor februari. voor haar dochtertje. En dan gaat ze naar sortie. samen met Wust en Nauta. op de vijf kilometer. Sebastian Timmerman, dankjewel. Oké. Okay. Nou, naar Duitsland, daar is natuurlijk het gesprek van de dag: het zware ski-ongeluk van Michael Schumacher. Sinds eergisteren wordt hij in een kunstmatige coma gehouden. Landgenoten, fans en collega's leven mee en wachten op nieuws. Goed lieve Zuschauer, en dat beweegt ons heute: Schumacher in Lebensgefahr. De Rennfahrer ringt met de Tod nach een Skiunfall. In dieser Klinik kämpft Michael Schumacher om um zijn Leben. Vor dem Krankenhaus sammeln zich seit gestern Abend Journalisten, Kamerateams, aber ook Fans.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 Iedereen kent hem hier. Schockierend is het Hij he? was ja eigenlijk een Formule 1 weldstar no? Jeder en iedereen kent hem einfach. hier als Kerpner. Is het eigenlijk zo so, dat men werkelijk zegt, is tragisch wat toch gebeurd is? No? Een andere inwoner vindt het moeilijk om het te begrijpen. Al die tijd reed Schumacher gevaarlijke Formule 1-wedstrijden en nu overkomt hem zoiets gewoon tijdens het skiën in zijn vrije tijd. Jarenlang, äh, uh, ich sag mal, mit, mit, äh, irrsinniger Geschwindigkeit im, im Kreis gefahren. Niks passiert, oder wenig passiert. Und jetzt im, in, in der Freizeit, da, uh, in den Ski-U-Fall, ist natürlich, uh, schon tragisch, ja. Kollega's van Schumacher zijn geschockt. Michael Schumachers schwerer Unfall schockiert auch die Sportwelt. Freunde und Kollegen teilen ihre Bestürzung mit. Sommige schreiben Berichte op Twitter. Zoals Formule 1-coureur Philippe Massa. Ik, bete voor dich, ik hoop bid voor je broer. God is met je. Michael. En ook collega Vettel wenst Schumacher beterschap. Ik ben en ik hoop dat het hem zo snel mogelijk zich zorgen en wenst de familie van zijn collega sterkte. Van zijn familie. Ganz viel kraft. Voor vanmiddag is er weer een persconferentie aangekondigd bij het ziekenhuis in Grenoble. over de situatie van Michael Schumacher. Het is een opmerkelijk pleidooi van de voorzitter van de Britse werkgeversvereniging, John Critland, zeg maar de Britse uit Wientjes. Hij pleit dus een nieuwjaarsboodschap voor meer loon voor de werkenden in het land. Als de economie groeit, dan kan iedereen upwards. We hebben vier of vijf lean gehad, when de beste possible thing we could do for voor onze colleagues was to hun their te als de economie weer groeit, moet iedereen daarvan mee profiteren, zegt hij. Na vijf magere jaren is het tijd dat bedrijven die winst maken hun personeel daarvan laten mee profiteren. Dus de Britse voorman van de werkgeversvereniging. Oud-voorzitter van MKB Nederland en de werkgeversvereniging FME CWM, Jan Kalminga. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ooit zo'n pleidooi ook gedaan in uw carrière? Ja, ik heb ook de hele positieve tijden meegemaakt als voorzitter van MKB Nederland... en gezien hoe bedrijven concurreren met elkaar om de beste medewerkers te krijgen. En daar staan we ook weer voor. Als de economie hier ook gaat aantrekken, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk nu al het geval is... dan gaan we hier ook in Nederland weer een hele gekke situatie krijgen... waarbij er een schaarste zal zijn aan vakbekwaam personeel. En dat vakbekwame personeel zal dus snel meer gaan verdienen... Ja, en dan zegt u als bedrijf zijnde, dan moet je ze ook maar wat meer gaan betalen. Ja, maar dat is ook geen enkel probleem. Uh, bedrijven hopen vandaag dat zij uh, over enkele jaren dat uh, kunnen gaan doen. Kijk, in Nederland hebben we het probleem dat de economische groei ten opzichte van andere landen in Europa wat achterblijft. Omdat de bouw hier maar steeds in het slop blijft zitten. Omdat de woningmarkt niet goed functioneert. Uh, maar als we dat probleem zouden uh, kunnen oplossen op vrij korte termijn, dan gaat die economische groei hier ook gebeuren. En dan krijgen we wel een vreemde tweedeling, dat, dat voorspel ik. Uh, en dat is dat zij die de goede opleiding hebben gevolgd, die vakbekwaam zijn, die mee kunnen in een volgende nieuwe tijd, want die gaat er natuurlijk komen, die zullen daarvan profiteren, heftig profiteren. Maar zij die daar niet in mee kunnen, die niet de goede opleiding hebben en die denken dat het op de oude manier kan en dat het vanzelf wel goed komt, die zullen uh, sterk achterblijven. Dat gaat ook weer een rare tijd worden. Ja. Dus doet oproep van de Engelse voorzitter... van uh, het moet heel breed in de hele samenleving. Ja, dat zal wel gebeuren. Iedereen zal wel weer loonsverhogingen krijgen. Maar uh, ik ben ervan overtuigd... dat schaarste aan echt goede... vooral technische mensen... ook commerciële mensen... en mensen die in nieuwe... Uh, sectoren uh, actief zullen zijn, dat uh, die zullen het heel goed gaan krijgen. Nou, maar dan uh, heeft u dus uit, uit het over die, die concurrentieslag om het personeel. Maakt u zich dan zorgen over uh, de opleidingen hier? Of zijn er in de toekomst gewoon te weinig jongeren? Nou, er zijn in ieder geval te weinig jongeren. En daarom zullen we mensen uit het buitenland nodig hebben. De meest vooruitstrevende bedrijven die echt vooraan zitten in de technologische ontwikkeling. die hebben nu al heel veel medewerkers uit het buitenland. Ja. Echt tientallen procenten. 60, 70 procent buitenlandse medewerkers in Nederland. Terwijl we Omdat veel jongeren werk, jongere werkloos hebben. Dus dan zou er iets, iets sluiten dan niet aan. Ja, maar wij laten nog steeds gebeuren dat jonge mensen gaan studeren wat ze leuk vinden. In plaats van dat ze gaan studeren waar ze later de kost mee kunnen verdienen. En dat is, een, dat is een, toch een groot probleem. Meer sturen we, zijn bezig dus, met, we zijn bezig met een slag om het hoger onderwijs te versterken. Om daar meer eh, rendement uit te halen. Een valorisatie van het hoger onderwijs. Zodat mensen beter en sneller aan de slag kunnen in de juiste banen. Eh, heel belangrijk onderwerp. We zien dat in de wet. Vakken, dus de meer technische uh, uh, sectoren. Uh, dit jaar het aantal studenten met uh, ongeveer 20% is toegenomen. Een zeer hoopgevend signaal. En uh, ja, dit, uh, ik zou echt uh, jonge mensen oproepen nu in deze tijd. Nu de economie weer lijkt te gaan aantrekken. Denk goed na. Zorg ervoor dat je de goede opleiding volgt. Dit is een grote kans. Over een paar jaar dan uh, ben je aan hmm. de beurt. Dit punt is gemaakt. Uh, uh, meneer Kamringa, maar nu nog even terug naar meneer Kredland. Want ik heb niet het idee dat hij het alleen maar over die concurrentieslag om het personeel heeft. Hij zegt: het gaat goed. Laat iedereen dan mee profiteren. Uh, lever als bedrijf, zijnde, als het goed met je gaat, wat van je winst in. En laat iedereen wat meer koopkracht krijgen. Heeft hij daar een punt, vindt u? Ja, zeker. Maar daar hebben bedrijven ook geen enkel probleem mee. Als nou, bedrijf dat zeker? meer. Jazeker, als bedrijven weer meer winst kunnen maken... en als bedrijven groeien, dan hebben ze goede mensen nodig... en willen ze die mensen ook laten profiteren. Het is niet zo dat uh, winst per definitie alleen maar naar aandeelhouders gaat. Dat is in het verleden ook niet het geval geweest. Nee, bedrijven uh, zouden met plezier veel meer salaris willen betalen... als ze dat maar kunnen. Mm. En dat is in uh, het Verenigd Koninkrijk is dat ook het geval. Daar uh, wordt ook duidelijk gezegd... nu de bedrijven weer meer winst gaan maken... nu er weer wat meer mogelijkheden... Zijn, en nu de groei weer daar is. Ja, nu kun je dus ook meer salaris betalen. En dat is dan de spiraal omhoog. Want als je meer salaris betaalt... dan kunnen mensen meer besteden. Gaat economie de economie weten. Ja, ja. precies. Ja. komen de consumentenuitgaven op gang. En dat is de spiraal omhoog... waarin we weer terecht moeten komen met elkaar. Nou, in Engeland... ja, ik moet zeggen... dat hebben ze toch wel slim gedaan daar. Ja. Daar zijn ze ons toch even wat voor. In Duitsland en in België... stijgen de huizenprijzen ook. Nou, hier is nou de daling... lijkt tot stand te zijn gekomen... Dus we we lopen achter, ja echt die, ik denk dat voor al die, de bouw weer hier een impuls moet krijgen. Zodra dat gaat gebeuren, mensen gaan verhuizen, dan hebben ze een nieuwe vloerbedekking nodig, een ja, Gaat allemaal weer vlak, lopen. Ah, ja. gaat allemaal weer lopen. Nou, dan zijn we benieuwd naar de nieuwjaars toespraak van Bernhard Vintjes, meneer Kammerka. Ja, ik ook, ja. Goed zo, hartelijk dank voor je commentaar.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 I'm a heartless man, at worst, be when I helpless one at best Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes Just give me some candy before I go Give me some candy after my hug. Boy, I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty of offer, baby, but I guess I've taken quite enough.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 After my hug going, I'll be there waiting for you, you know that I'll be there. En die hoor u van Paolo Nutini. Regelmatig schenden Syrische vliegtuigen het luchtruim van Libanon... om Syrische rebellen aan te vallen die hun toevlucht zoeken in het buurland Libanon. Tot nu toe kwamen de Libanezen nooit met een militair antwoord... want ze willen niet betrokken raken bij die oorlog in Syrië. Tot zondag, toen schoten Libanese troepen terug op de Syrische gevechtstoestellen... die boven Libanees grondgebied vlogen. We gaan over praten met midden oosten deskundige van instituut Klingendaal. Bertus Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Dus waarom hebben de Libanezen besloten dit keer wel te schieten? Nou ja, omdat het conflict steeds meer overslaat naar uh, Libanon... en uh, de, uh, de Libanezen letterlijk uh, een luidruchtig uh, signaal uh, hebben willen afgeven. Luister, uh, dat is niet de bedoeling. We hebben al enorme problemen met alle Syrische vluchtelingen. Het kan niet zo zijn uh, dat die strijd verder ook nog op ons grondgebied wordt uh, uitgevoerd. En uh, nou ja, dat signaal, dat is heel krachtig uh, gegeven. Maar hoeverre uh, dat ook heel veel indruk zal maken op de troepen van Assad... Dat moeten we vooral nog even afwachten. Ja, had dat ook te maken met de gift van Saoedi-Arabië? 2,2 miljard euro voor militaire steun aan Libanon. Nee. Ja, uh, daar heeft alles mee te maken. In ieder geval die, uh, die gift is een uitdrukking van hetzelfde probleem. Namelijk dat in feite uh, in Syrië en nu dus ook uh, dreigt er een toenemende maat in Libanon, dat daar een gevecht wordt uitgevochten uh, indirect tussen Saudi-Arabië en zijn bondgenoot aan de ene kant en Iran. Uh, uh, de bondgenoot van Syrië en van Hezbollah. Hezbollah, de allerbelangrijkste uh, beweging uh, in Libanon. Aan de andere kant, en uh, Hezbollah is niet alleen de belangrijkste politieke beweging, maar is ook uh, een. Uh, de enige beweging die een, een, een militie heeft... die eigenlijk sterker is dan het Libanese leger. En uh, dat is een van de, van de grote problemen voor de, de rest van Libanon... die niet met Hezbollah eens zijn. En die vinden dus dat daar een eind aan moet komen. Dat had ook officieel gemoeten volgens uh, VN-resoluties uh, uit uh, 2005, 2006... Uh, uh, waarbij alle milities in Libanon ontwapend zouden worden. En dat is gebeurd met alle milities, behalve die van... Uh, van Hezbollah. En ja, uh, daar wil men dus nu wat aan doen. En het is dus niet alleen uh, Saudi-Arabië, maar minstens zo zelf, uh, of zo uh, significant is dat deze wapens zullen worden geleverd door, door Frankrijk. En Frankrijk is traditioneel een bondgenoot van Libanon. En die maken zich ook zorgen over de onafhankelijkheid van Libanon. En die hebben dus nu een krachtige verbond gesloten met Saudi-Arabië om voor 3 miljard dollar, dat is nogal wat, meer dan 2,2 miljard euro aan Wapens te gaan leveren. Ja, ja nou wordt het gelijk ingewikkeld, Bertus, Want uh, Iran en Saoedi-Arabië die een gevecht uh, gaan leveren, de strijd gaan uitvoeren op het grondgebied van, uh, van Libanon. ja, uh, nou, Liban vooral van Syrië natuurlijk, maar dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat breidt zich uit. Kijk, Libanon is sowieso bij die hele uh, affaire betrokken, omdat uh, een gigantische hoeveelheid van de vluchtelingen in, uh, in Libanon die, die komen momenteel in ja. het kleine land helemaal niet aan. Uh, en uh, eigenlijk is het al begonnen, want je hebt in de noordelijke stad Tripoli. In, in uh, uh, Libanon heb je regelmatig gevechten. Dus aanhangers van Hezbollah. Ja. Aanhangers van Assad. Uh, Hezbollah vecht mee in, in Syrië. Uh, van de weeromstaart zijn er dus soenieten uh, in Libanon. Uh, die uh, meevechten. Uh, en en, en voornamelijk in de grensstreek op Syrische troepen. Ja. Uh, dus uh, het is eigenlijk al begonnen. En, maar t, tot nu toe is de krachtsverhouding natuurlijk helemaal in het voordeel van... Uh, dat grote Syrië vergeleken ja. met dat kleine Libanon. Maar en nu probeert men dat een beetje... Een beetje evenwichtiger te maken. Ja, maar je, als ik even maar onderbreek. Want uh, die tentakels van Syrië strekken zich natuurlijk ook nog uit tot, tot Libanon. Die hebben een, een, een lang verleden daarmee. Denk maar aan de moord op Hariri, uh, ja. vo voormalig uh, premier natuurlijk. Uh, en nu is het daar relatief rustig. Daar zit Libanon natuurlijk niet op te wachten, toch? Nee, absoluut niet. Maar ja, uh, naarmate dat conflict langer duurt en heftiger wordt uh, kun je niet vergeten dat uh, uh, Hezbollah is onderdeel van de strijd, omdat de troepen van Hezbollah in Syrië vechten. Dus zijn degenen die erg tegen Assad zijn gedaan, die Soenieten uh, solidair in uh, Libanon met hun broeders in, in, in Syrië en, en Saudi Arabië die zich zorgen maakt over die Iranese invloed via Hezbollah in Syrië. Die denken, ja, hier moeten we iets aan doen. En Frankrijk vindt dat ook. Herinner je dat Frank de laatste tijd ook heel erg krachtig opgetreden. Uh, in die overeenkomst tussen Iran en, uh, en Amerika. Uh, over uh, de mogelijke oplossingen. om het te kleren, vraagstuk. Dus je, het is. Uh, dat hele regionale conflict, dat stijgt uit boven Libanon en Syrië. Tussen die grote blokken aan de ene kant Iran, aan de andere kant uh, Saudi-Arabië. Daar zijn in eerste plaats de Syriërs, maar nu in toenemende mate ook de Libanezen eigenlijk pionnen in. Mm -hmm. en, ja, en dat is nu uh, zondag uh, nog eens onderstreept dat er nu teruggeschoten wordt. En dat er in de toekomst misschien ook meer gaat worden teruggeschoten. Goed, Peter je Dankjewel. Midden-Oosten deskundige van instituut Klingendaal. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht Met Martijn Nijhuis. Wie vanaf morgen aangehouden wordt voor rijden zonder gordel om... te hard rijden of een andere verkeersovertreding... moet meer betalen dan afgelopen jaar. Dat schrijft de Telegraaf. En daarmee is Nederland een van de duurste landen in Europa. Aldus de krant. Opvallende prijsstijgers. Onnodig klaksoneren. 20 euro meer. Parkeren op een invalide parkeerplaats. Wordt duurder als je geen gevaren driehoek ook plaatst. En dan volgt een boete van 140 euro. Nou, de ANWB noemt de prijsstijgingen disproportioneel. Die vindt dat de automobilist wordt gebruikt als komt hij weer melkkoe om de staatskast te spekken. <laughs> op het bevroren landschap van Antarctica zijn 22 fotonegatieven gevonden... van bijna 100 jaar oud. Onderzoekers vonden het materiaal in een blok ijs in een hut... die was gebouwd tijdens de expeditie van de Poolreiziger Robert Falcon Scott. Het gaat op nos.nl. De negatieven zijn van ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton. Het team raakte afgesneden van de expeditie... toen hun schip bij het opzetten van een bevoorradingspost... in 1915 naar zee werd geblazen... Drie van de tien expeditieleden overleefden de barre omstandigheden niet. Beyoncé dan is in een filmpje op haar website opmerkelijk openhartig over haar zwangerschap. Zangeres vertelt dat ze aan het eind van haar zwangerschap bijna 90 kilo woog. Daarna viel ze weer 30 kilo af. Ik was 195 pounds when I gave birth. I lost 65 pounds. I worked crazily to get my body back. I wanted to show my body. I wanted to show that you can have a child and you can work hard and you can get your body back. BLC wil laten zien dat het je inderdaad lukt om je lichaam weer terug te krijgen naar een zwangerschap. Hij is er wel hard voor moeten werken. Ja, nog even heel korte voorspellingen voor 2014 Yo, van de Volkskrant. Kom maar. Die denkt dat de koning niet naar Sochi gaat. Dat Duitsland wereldkampioen voetbal wordt. Ja hoor. En dat de wolf de gemoederen... Ja, dat kan ook kan. niet. Dat, er komt weer een wolf die de gemoederen gaat bezighouden. Dat weet je, ja, waar komt die dan vandaan? Hè? Ja. Hoe, hoe komt hij hier dat dan? Dat is vraag, geloof wel geloofwaardig. Ja, ik heb nog een voorspelling. Ja? Financieel Dagblad denkt dat 2014 een goed jaar voor de aandelenbeurzen gaat worden. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Hoeft <laughs> niet. Martijn Nijhuis, dankjewel. Doei.